9 uur. Het los journaal Door Meegens. Minister Donner vindt dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... te veel is gedomineerd door de landelijke politieke items. In het Radio 1-journaal zei hij dat hij begrip heeft voor het feit... dat op de achtergrond het belang van de Eerste Kamer een rol speelt. Maar hij vindt dat er genoeg zaken in de provincie spelen... die van belang zijn voor de kiezer. Tot 9 uur vanavond kan er gestemd worden voor de Provinciale Staten... Voor de stembureaus in de stations Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal staan lange rijen mensen. In Amsterdam kon al om half zeven vanochtend worden gestemd voor Provinciale Staten. Volgens de voorzitter van het stembureau op het station liep het meteen al storm. In Utrecht hebben sinds half acht al honderden mensen gestemd. Kan vandaag worden gestemd in vijftig stations. PVV-leider Wilders en Eerste Kamerlijsttrekker Machiel de Graaf van de PVV... hebben onder grote belangstelling hun stem uitgebracht op een basisschool in Den Haag...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 Hij realiseerde zijn winst vooral door kostenbesparingen en efficiënter werken. De omzet bleef teruglopen en ook het aantal opdrachten nam af. De Libische leider Gaddafi werft op grote schaal toerrechts om voor hem te vechten. Dat hebben regeringsfunctionarissen in het noordoosten van Mali gezegd. De jonge Afrikanen trekken volgens hen massaal naar Libië, waar ze geld en wapens zouden krijgen. Gaddafi zou hele groepen toerrechts met het vliegtuig laten ophalen vanuit Tjaat. Volgens ooggetuigen in Libië worden ze ingezet als huursoldaat. De woestijnkrijgers zouden samen met de milities van Gaddafi vechten tegen de in opstand gekomen bevolking. Een regeringswoordvoerder in Mali vreest voor het ergste als de bewapende jongeren terugkeren. Dit heeft consequenties voor ons, zegt hij, ongeacht of Gaddafi wint of verliest. De Tuareg kwamen in het verleden geregeld in opstand tegen de Malinese regering.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 Het weer. Vanuit het oosten klaart het op. De temperatuur ligt tussen de plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten. Zowel vanmiddag als morgen is het overwegend zonnig en droog... bij gemiddeld 7 graden. ANRB, verkeersinformatie. De ochtendspits is alweer bijna voorbij. Bij Amsterdam is het nog wel wat drukker op een aantal plaatsen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort loopt het vast door werkzaamheden tussen Naar de West en Bussum over 5 kilometer. In het zuiden op de A2 van Den Bos naar Eindhoven bij Vught nog 5 na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. A8 Zaandam richting Amsterdam nog 4 kilometer voor de Koentunnel. De A9 loopt het nog vast vanuit Alkmaar bij Badhoevedorp 5 kilometer. En op de A10 Zuid door bezoekers aan de Hisba tussen Duivendrecht en de Rij 3 kilometer.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. De verkiezingen en de cijfers van Heijmans. Daarover praten we u het komend half uur bij. Eerst naar Libië. Afgelopen dagen zijn er vele tienduizenden mensen... vanuit Libië naar Tunesië gevlucht. Onder hen ook Tunesiërs die zich niet meer veilig voelen. Zoals Hamid Habib Hashi... die tien jaar zonder problemen in Libië woonde. Uh, tent, in de groene tent is het lekker warm. Vrijwilligers uit Medlawi, meer dan 300 kilometer hier vandaan... zijn uien en tomaten aan het snijden voor de broodjes. Bij een klein kolenvuurtje zit Hamid Habib Hishi. Met zijn witte baard en witte haar is hij een eerbiedwaardige verschijning. Ondanks de schamelijke kleding die hij draagt. Hij is 63 en hij had een handeltje in kleding en schoenen in Tripoli. Hij is Libië ontvlucht en net aangekomen bij de grens. Hamid kijkt me met grote ogen aan. Het lijkt alsof hij een shock is. De andere mannen in de tent willen dat hij zijn verhaal vertelt. Op 14 januari, dus op de dag dat de Tunesische president Ben Ali de benen nam... is hij in Tripoli opgepakt. Met de polsen gekruist laat hij me zien hoe hij gekneveld is door de politie. Op zijn linkerhand zit een pleister. De vingers van zijn rechterhand kan hij nauwelijks bewegen. Hadi, hadi, Ze hebben me geslagen met een ijzeren staaf. Ze hebben mijn hand gebroken. Ze hebben mijn geld afgepakt en ook mijn kleding, mijn handelswaar. Hadi, hadi. Ze konden vloes. Wat begon als een meningsverschil over een woning is door de politie aangegrepen om een stel Tunesiërs eens flink te pakken te nemen. We waren met 45 mensen, allemaal Tunesiërs. En we zijn door 15 politiemannen in elkaar geslagen. Ik heb een maand in de gevangenis gezeten. Ik heb een maand in de gevangenis gezeten. Uiteindelijk heeft het consulat ervoor gezorgd dat we weer vrij zijn. Het verhaal dat deze man vertelt kende ik als gerucht vanaf de eerste dag dat ik in Tunesië was. Dat Gaddafi en zijn aanhangers de Tunesiërs niet vertrouwen en de Egyptenaren ook niet omdat zij het zijn die de revolutie naar Libië hebben gebracht. Passe que euh l'école dit libération dit di Libye. El Gaddafi pour les Tunisiens et l'école des révolution en Libyen. Et toi c'est quoi le klab moslims? Non non non, je ne veux pas. Vous êtes twensers. Twensers moslims, ya klab. Jullie zijn honden. Jullie zijn smeerlappen, zeiden ze tegen ons. Het is een van de redenen waarom Tunesiërs en Egyptenaren het land al mas hebben verlaten. Deze oude, kwetsbare man laat zien dat hun angst niet ongegrond was. Reportage van Roepau. Hij bericht vanaf de grens tussen Libië en Tunesië. En ik had u beloofd te praten over de cijfers van bouwbedrijven. Heimant, dat gaan we nu doen. Ondernemers in de bouw zitten al een tijd in zwaar weer. Dat is u waarschijnlijk wel bekend door de economische crisis in de bouw is de bouw helemaal ingestort, de woningmarkt is stilgevallen... veel kantoorpanden staan leeg en er blijven nieuwe opdrachten uit. Projecten ook, of komen er maar met mondjesmaat, mondjesmaat. Zeker nu er zware bezuinigingen op ons afkomen. Vanochtend kwam bouwbedrijf Heimans met de jaarcijfers. Het op twee na grootste bouwbedrijf van ons langt. boekte over heel 2010 weer winst na twee zwaar verlieslatende jaren. We praten erover met de bestuursvoorzitter van Heimans, de grote baas Gerrit Witsel. Goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk weer zwarte cijfers zoals dat heet. Geen verlies meer. Dikke verlies in 2008, 2009. Ik kan me voorstellen dat u als een gelukkig moment opgestaan vanochtend. Ja, dat, dat mag u wel zeggen. Na 40 miljoen verlies vorig jaar, nu, eh, of in 2009, 16 miljoen plus eh, in het afgelopen jaar. Is inderdaad een heel, een heel mooi verschil. En waar is het aan te danken, meneer Witsel? Door eh, het flink snijden in de organisatie, de reorganisatie dus. Of heeft u ook meer gebouwd?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 Ja, maar je kunt niet minder blijven bouwen natuurlijk, dat is niet vol te houden. Nee, wij denken wel dat we nu de bodem bereikt hebben. We denken dat dit niveau uh, sustainable is, dat we dit uh, kunnen blijven doen. En dat we daarmee uh, ja, toch wel goede resultaten zullen kunnen blijven behalen. Mm, dat is dan nog maar de vraag misschien, want als we het over bodem hebben... grondstofprijzen die stijgen, niet alleen uh, uh, voedsel, maar ook bijvoorbeeld olie, staal, koper, bouwmaterialen. Ik kan me voorstellen dat u daar toch last van heeft. Ja, last van heeft in de zin dat het uh, natuurlijk een heel belangrijk uh, onderwerp is... wat we uh, bij het aannemen van projecten ook uitgebreid met elkaar doornemen. Want u zult dat moeten doorberekenen, hoe dan ook. En dan wordt u duurder. Dat klopt. En als er geen uh, indexeringsregelingen zijn in die contracten... dan uh, moeten we de zaken zodanig contractueel regelen dat we daar de, de risico's minimaliseren. Dus we zijn daar altijd uh, ja, erg bedacht op. Hoe bedoelt u dat? Um, risico's uh, dat grondstofprijzen stijgen terwijl u aan het bouwen bent? Um, nou ja, als je een werk aanneemt, dan ga je het eerst uitrekenen. En dan ga je kijken waar je de materialen vandaan haalt en wat ze kosten. Ja. En op dat moment dat je het werk krijgt, wil je dat het zo geregeld is dat je dat ook vast kunt leggen. Ja, ja. Zodat je ook dan die materialen kunt afnemen voor de prijs waarvoor je het ook aangenomen hebt. Ja. Nou, wij hebben ook contracten waarbij je indexregelingen hebt. Dat betekent dat die uh, meegaan met stijging of daling van, uh, van bepaalde uh, grondstoffen. En daar is dat risico natuurlijk al een stuk minder. Dus je moet het eigenlijk vooraf regelen. Ja, hoe staat het met de kopers, meneer Witsel, van dat wat u bouwt? Want ja, de huizenprijzen zakken. Het, wordt toch, of het is nog altijd lastig hypotheken toch te krijgen. Mensen houden de hand op de knip. Ja. Hoe, hoe trekt dat al, wordt dat al langzaam beter of merkt u dat nog niet? Nou, wij waren in de loop van het afgelopen jaar wat optimistischer. Wij zagen dat de verkopen toename. Maar zien helaas die groei, dat die groei afvlakt. Um, wij zien dat uh, het voor mensen toch moeilijker is om uh, hypotheken te krijgen. Daar uh, schrijft de IAG vandaag ook uh, het een en ander over. Ja, die zijn op de vingers getikt, en boete gekregen, want ze hebben dan toch nog te makkelijk die hypotheken verstrekt? Ja. Nou ja, het gekke is natuurlijk dat, dat wij in Nederland een goed record hebben... van uh, mensen die hypotheken nemen, dat die die ook uh, kunnen betalen. En u vreest dat dat wel eens niet zo goed meer zal zijn in de toekomst? Nee, dat vrezen wij uh, eigenlijk helemaal niet. Ja. De werkloosheid neemt uh, zeker niet toe. Dus wij zien geen reden waarom iedereen nou zou moeten denken dat mensen minder hun hypotheken zouden kunnen betalen. En dus ook geen reden waarom de regelgeving daarom trend, strenger zou moeten worden, maar waardoor misschien, mensen moeilijker kunnen lenen. Maar misschien zitten ze wel te hoog in de boom en lenen ze te veel. Um, nou ja, dat zou kunnen, maar dat zouden dus ze moeten uiten in het feit dat een heleboel mensen hun leningen niet meer kunnen betalen. En zoals gezegd, daar zien wij op dit moment geen, uh, geen bewijs van. In algemene zin, um, u doet ook infra natuurlijk, we hadden het al even over de bouw, um, utiliteitsbouw. Staat Heijmans weer op de rails? Bent u boven Jan? Durft u dat te zeggen? Ja, niet alleen staan we weer op de rails en boven Jan. Wij denken dat we, um, dankzij onze gestegen solvabiliteit tot 33 procent, uh, echt behoren tot de topgroep van uh, bouwbedrijven... die heel solide gefinancierd zijn. Nou, voldoet u dan ook maar een voorspelling. Hoe gaat het dit jaar worden? Wij denken dat het dit, la dit jaar lastig uh, is in die markt... maar we denken wel dat we op basis van onze ordeportefeuille uh, toch dit jaar en op de volgende jaren met, uh, met vertrouwen tegemoet kunnen zien. U heeft uh, genoeg opdrachten in, uh, in de mappen zitten? Uh, we hebben voldoende opdrachten. Uh, er kunnen er altijd meer zijn. Dus we blijven heel goed uh, vechten in deze markt om... Uh, niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Onze uh, opdrachtenportefeuille aangevuld te houden. Um, en het is ook heel goed om daarbij nog te bedenken dat uh, onze eigen premier, premier Rutte, uh, onlangs heeft gezegd dat hij vindt dat de overheid ook veel meer zou moeten inkopen. Niet op basis van laagste prijs, ja. maar op basis van prijs en kwaliteit. Want doet dit kabinet en genoeg voor u? Nou ja, ik denk niet dat het kabinet alles kan doen, maar ik denk wel dat het verstandig is dat men zegt dat je niet alleen op laagste prijs moet inkopen, maar op prijs en kwaliteit. Okay. Daarmee haal je toch de beste producten naar voren en het beste uit bedrijven zoals het onze. Goed, dank dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Verkiezingen. Ja, het is toch een beetje referendum hoor. Voor dit kabinet. Wat minister Donner ook zegt. De stembussen zijn open. We gaan er zo een paar langs. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB dan zwaan nou, De ochtendspits was niet druk. En de files die er nu nog staan, lossen vrij snel op. Een paar uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Door langdurige werkzaamheden tussen Gooimeer en Plarikum. Vijf kilometer. Op de A9 loopt het nog vast vanuit Alkmaar. Na een ongeluk bij knopend Raasdorp. Vijf. De weg is wel weer vrij. En de Hiswa trekt veel bezoekers. Op de A10 Zuid loopt het vast tussen Diemen en Oud-Zuid, zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En wij maar denken dat we er altijd zo vroeg bij zijn, ochtends om 6 uur. Nou, de meeste kiezers waren dat ook vanochtend. In de buurt van Almere bijvoorbeeld kon er al vanaf half 6 worden gekozen in een wegrestaurant langs de A6. Verslaggever Matthijs Holtrop sprak met de eerste stemmers. Het is rustig in het wegrestaurant langs de A6 in de buurt van Almere. Duizenden mensen rijden hier voorbij, maar slechts een enkeling komt hier zijn stem uitbrengen. Bij het open haardvuur en een rustig muziekje en een ontbijt. Maar voor de provincie Flevoland is dit een belangrijk stembureau... want ze willen hier proberen om meer stemmers ochtends vroeg binnen te krijgen. Joke Koujaté van de provincie Flevoland. Waarom zo vroeg langs de snelweg? Nou, deze provincie heeft veel mensen die uh, werken buiten de provincie. Die passeren deze locatie elke dag. En we willen het elke kiezer zo gemakkelijk mogelijk maken om hun stem uit te brengen. Dus naast de stembureaus die we hebben op de NS-stations in Almere... hebben we ook een stembureau ingericht uh, bij beide wegrestaurants van HJ. Er komen hier heel veel mensen langs, maar je mag hier niet zomaar stemmen, hè? Nee, mensen uit Lelystad, die uh, mogen hier sowieso stemmen. Kiezers van elders uit de provincie hadden een kiezerspas aan moeten vragen. Dus daar hebben we vooraf in de communicatie ook uh, steeds op gewezen. Verwacht u veel mensen hier? Een nieuw stembureau moet altijd even gewend raken. Dus um, heel erg veel verwachten we zo'n eerste keer niet. Maar we hopen dat de gemeente Lelystad, die verantwoordelijk is... voor de locaties van de stembureaus... we hopen dat de gemeente Lelystad uh, doorgaat met het inrichten van een stembureau hier. Zodat het steeds gewoner wordt om langs de snelweg te stemmen. En dus ook om half zes ochtends? Ja, als je zo, ik uh, ben blij dat ik niet elke dag zo vroeg mijn bed uit moet. Maar er zijn mensen die dat wel dagelijks moeten doen. En die kunnen dan ook voordat ze aan het werk... Aan, al Mag ik u in stemmen. Mag ik uw identiteit, alstublieft? De stemkaart gaat van hand tot hand en wordt gecontroleerd. Dank u wel. Bedankt, bedankt, Fijne dag, okay. bedankt, u. Daar gaat hij. het stembiljet. Je ja. heeft gestemd. Ja, klopt. <laughs> ik ben op weg van mijn werk en ik hoorde vanochtend op de radio dat uh, dit, uh, dit uh, restaurant stembureau was. Ik denk, nou neem ik er gelijk mee, hoef ik vanavond niet uh, nog haasje repje naar een of van het stembureau in Lelystad. Dus uh, vandaag, goede actie vind ik dit eigenlijk. Uh, in mijn beleving zouden er meer van dit soort uh, tijdelijke punten er moeten zijn. Dus zodat je overal en nergens zeg maar, je stem kunt uitbrengen. Twee uur later en een uh, kilometer of vijftien verderop, bij het station van Almere Centrum, gaat het stembureau pas om half acht open. Maar dat is eigenlijk net te laat, want als het stembureau open gaat staan er al zo'n 10, 15 mensen te wachten om hun stem uit te brengen. Ja. Weet u het al? Ik weet het al. Ik heb lang zitten twijfelen, maar het wordt de SP uiteindelijk. En heeft dat ook te maken met provinciale politiek? Nou, niet direct meer met de landelijke politiek. Ik wil in ieder geval voorkomen dat de rechtse coalitie in de Eerste Kamer een meerderheid had. Gaan we eruit rij verder af? D66. Om precies dezelfde reden als meneer voor me. Ah, we hebben hier een linksblok. Ja, oh, links -blok. heel kleintje, heel kleintje. Ja. Oké, okay. uh, U staat ook uh, in de rij, nummer 4, uh, zo te zien. Ja. U heeft het wel voorover? Ja, nou, wel even gaan stemmen. Is half acht dan misschien te laat? Uh, voor mij had het nog wel wat eerder gemogen. Ja. Ik ben het eerste stembureau al voorbij gereden, want uh, die was nog dicht. Ja. <laughs> Morgen was ik bij een stembureau dat om half zes al open ging. Dat was een beter tijdstip geweest. Maar dat is wel weer heel vroeg, hè? <laughs> maar uur of zeven of zo, dat uh, is misschien wel een mooi tijdstip zijn. Ja, dat was in de buurt van Almere. Langs de A6 kon je daar dus stemmen. Martijs Holtrop was daar vanochtend al heel vroeg. En dan gaan we gewoon door naar Maastricht. Want daar hoopten ze eigenlijk dat de kiezers nog even wachten... met het uitbrengen van de stemmen. Want er was nog een debat bij de regionale omroep. De Limburgse lijsttrekkers konden daar vanochtend... voor het laatst de degens nog kruisen. De Limburgse lijsttrekkers zitten allemaal rond een ovale tafel... in gesprek met de presentator van L1... De regionale omroep hier. Niet alle politici zijn tegelijkertijd aan de beurt. Er zitten er ook een paar te keuvelen hier aan een tafeltje ernaast. En meneer Van Helvert van het CDA, zit u nou, zit u nou te twitteren hier, of niet? Ja, ik twitteren ook. En, ja, wat twittert en u? Mes, ik, nou, ik, ik wilde net gaan twitteren dat het erg druk is hier rond de tafel. We zitten hier met negen, of negen lijsttrekkers. En, ja, het, de radio is het altijd maar kort. Ja, en u weet, politici, dat heb ik natuurlijk ook, We willen graag heel veel vertellen. Hè? Dus het is altijd een beetje inhouden nu op dit moment. Zeker als... Maar dan is die twitter handig dat u nog even... uw. Ja, kun, je even, kun je de spanning via de twitter kun je kwijt, ja. Nou, ja, ga, ga, ga vooral even door. Er is hier ook een mooie ontbijttafel ingericht... met croissants en andere verse broodjes. Gebakken eieren, koffie en thee. Het is een beetje een informele setting, dit radioprogramma. Af en toe lopen mensen ook gewoon weg van de debattafel... om een kopje koffie te halen. Wie bent u, als ik vragen mag? Wat zegt u? Wie bent u, als ik vragen ja, mag? Meneer Gabriels, medewerker van de Universiteit van Maastricht. U Bent u uitgenodigd als deskundige? Ja. Hoe ging het debat hier... Nou, was echt dan. Je kunt niet spreken van een debat. Het was meer een beetje zo'n after party. Ja. En de serieuze problemen van Limburg worden niet ter sprake gebracht. Het grootste probleem hier is niet criminaliteit, zoals altijd gesuggereerd wordt met uh, armoede. Want Limburg heeft drie uh, gemeentes die tot de top 10 horen met de meeste arme uh, gezinnen. En het tweede probleem is de vergrijzing. Het derde probleem is enorme luchtvervuiling. Zijn dat en dingen die... De drie thema's werden tijdens de debat ook niet aan de orde gesteld. Nou, en dan wordt er eventjes een plaat gestart. En dat geeft mij even de gelegenheid om even naar de presentator te lopen. Mijn collega Maarten Bonnemaiers... die hier de hele ochtend al uh, het gesprek uh, aan het leiden is. Dan wisselen we even van, uh, want we moeten al afronden? Het programma zal weer bijna afgelopen jij zo even de PVV? Ja. Goedemorgen, meneer Bondemaius. Hoe gaat het? Het gaat goed. Ja. ja, we zitten bijna aan het einde van onze uitzending. En iedereen is aan bod gekomen. En de, de provinciale thema's zijn ook echt aan bod gekomen. ik denk dat dat wel belangrijk is. Vertelt u eens wat zijn wat u betreft de belangrijkste thema's hier in Limburg? Nou, we hebben toch wat dingen voorbij horen komen. Uh, voor, uh, het grootste probleem is toch echt wel de krimp. He, de, de, de, bevolking ja, de, de bevolking neemt af, jongeren vertrekken en ouderen overlijden en er komt niks bij. En daar moet je dus uh, op inspelen als provincie. Dat is een van de grote thema's. Maar toch ook het veiligheidsgevoel van, uh, van de Limburgers. Op dit moment uh, speelt dat wel echt een grote rol. En uh, daar is gisteren nog wat over gezegd door het CBS. Dus dat zijn toch wel behoorlijke thema's. Maar ja. ik moet nu weer de uitzending in. De, de technicus die zit alweer naar mij te roepen. Dus uh, helaas. Veel succes nog verder. En jullie uh, Limburg heeft natuurlijk ook een, uh, een drukke dag. Uh, straks de verkiezingsuitslagen die ook door uh, L1 worden uh, gebracht hier vanuit de studio's in Maastricht. Tot zover Limburg. Uh, voor vandaag wens ik u in ieder geval veel wijsheid in het stemhokje. En uh, blijf luisteren naar L1, want de hele dag volgen die verkiezingen op de voet. Op radio en tv. Ik wens u in ieder geval nog een fijne, zonnige dag. En bedankt voor het luisteren. We vissen vanochtend hele ochtend in Maastricht, zo laatst op bezoek bij regionale zender L1 in Maastricht. De slag om de kiezer vindt voor een groot deel plaats in Limburg vandaag. Ja, maar die verkiezingen, die zijn al lang geen feestje meer van de democratie. Sterker nog, de verkiezingen worden steeds onaantrekkelijker gemaakt voor de kiezer. Dat zegt Ad van Liemt, die al sinds 1982 betrokken is bij het brengen van de verkiezingsuitslag op tv. Voor vanavond is hij eindredacteur van de uitslagenavond op televisie. We hebben nu contact met hem. Meneer van Liemt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u daarmee als u zegt dat de verkiezingen onaantrekkelijker worden? Nou, dat we s'avonds uh, heel laat en vaak tot diep in de nacht moeten wachten tot er een uh, uitslag is die een beetje een beeld geeft van, uh, van de werkelijkheid. En dat komt omdat we uh, het de kiezer zo naar de zin hebben willen maken door al dat stembureau alsmaar langer open te houden, namelijk tot 9 uur. Mm -hmm. En dat we gestopt zijn met uh, uh, verkiezingen per computer. En dat is wel een enorme stap achteruit. En uh, daardoor duurt het uh, uh, zeker tot twaalf uur voor de grote steden komen. En daardoor duurt het heel lang voor je een uitslag hebt. Dus dat maakt, dan maak je het voor de, voor de geïnteresseerde, politiek geïnteresseerde Nederlander, steeds onaantrekkelijker. En maar dat die... vind ik eigenlijk heel raar, want de omringende landen hebben daar oplossingen voor. Maar die, kunnen toch, die geïnteresseerde kiezers kunnen toch wachten tot de volgende dag? Ja, maar ja. Hetzelfde dat je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken... en dat je zegt, nou, morgenochtend doen we de verlenging uh, en, dan, en de beslissing. Dat is natuurlijk uh, uh, bij een uh, goed georganiseerd feest in deze tijd... en dat mm. zou het moeten zijn, uh, moet je toewerken naar een soort apotheose. En dat hebben we ook altijd gehad, hè? want uh, in de jaren uh, 70, 80, 90 was er niks aan de hand. Dan had je s'avonds laat een uitslag. Maar nu, omdat we uh, een aantal van die maatregelen tegelijk hebben genomen... die tegen elkaar inwerken, ja. wordt het steeds ingewikkelder om een mooie avond te maken. Volgens mij is het voor u vooral lastig als eindredacteur, als ik het zo hoor. Uh, ja, maar het is toch ook wel, uh, kijk, als je tot half twee moet wachten voor het slotdebat, en je houdt van politiek, en er zijn echt een paar miljoen mensen die in Nederland zo echt van politiek houden, gisteravond 1,7 miljoen mensen naar dat debat zitten kijken, mm. dat volgens iedereen saai was. <laughs> maar uh, uh, is er is echt een soort uh, uh, bijna verslaving lijkende belangstelling voor politiek, en dat zou... De wetgever en de, en de politiek zouden zich dan iets meer moeten aantrekken. Nou, meneer Van Liep, we spraken net minister Donner, verantwoordelijk voor de verkiezingen. En die vond dat helemaal geen bezwaar, dat stemmen op papier. En hij maakte geen aanstalten om weer te gaan testen met stemcomputers. Wat ja, nou, vindt u daarvan? Het probleem is dus de minachting van de wetgever voor uh, de moderne tijd. Uh, uh, bedoel. Uh, ik vind persoonlijk uh, dat we veel beter op zondag zouden kunnen gaan stemmen. Zoals uh, zeer beschaafde landen als uh, Duitsland, en België en Frankrijk doen. Dan kan je gewoon om zes uur stoppen. En in Duitsland is er om acht uur een zogenaamde elefantenrunde. Het, het, wat wij dan het uh, slotdebat noemen. Dat is keurig om acht uur op zondagavond. Ja, dan heb je het uh, feest van de democratie netjes afgerond. U, u, u zou ook zo graag zo'n hoogrechnoen hebben om, oh, he hebben, sorry, nee, om acht uur? We, nee, we hebben een hoogrechnoen. Dat is een uh, ander woord voor uh, prognose. Ja. En dan een bijgestelde prognose. Dus dat doen we zelf. Gelukkig doet de NOS dat nog. Want als het de NOS het niet meer deed, gebeurt dat ook niet meer. Want uh, inmiddels heeft de ANP en ook hm? RTL hebben afgehaakt. Duur feestje? Ja, het is een duur feestje inderdaad. En uh, uh, onder steeds moeilijkere omstandigheden. Maar je zult toch zien dat er vanavond weer... Uh, minstens een miljoen en waarschijnlijk al twee miljoen mensen die avond volgen. Omdat uh, iedereen... De belangstelling voor politiek is in Nederland heel erg groot. Dat, zie je wel aan, dat is vooral aan de media te danken over... die zich enorm hebben uitgesloofd weer de afgelopen tijd. Hoe zorgt u er nou voor dat die uitslagenavond vanavond toch aantrekkelijk wordt? Nou, we komen om negen uur dus met een uh, uh, voorlopige prognose... Van, uh, ...van hoe er gestemd is. Uh, ik heb, ben daar wel redelijk optimistisch over... ...omdat bij de laatste prognose voor de Tweede Kamer... vorig jaar juni, het bureau Sinoveti, dat doet uh, zeer dichtbij. Dat was eigenlijk de beste prognose uit de geschiedenis. Ik denk dat ze nu weer uh, aardig in de buurt zitten. Dus dan hebben we enig idee. Maar ja, hoe die Eerste Kamer eruit komt zien... ...dat zullen we echt niet weten uh, ja. vandaag. En zelfs volgende week niet. En dat wordt echt 23 mei, want nu het zo spannend is... Uh, denk ik dat pas op 23 mei in die, in die merkwaardige verkiezingen, getrapte verkiezingen door provinciale statenleden, duidelijk wordt hoe de Eerste Kamer er precies uit komt. Ja. We gaan in ieder geval kijken, meneer Van Liem, vanavond. Dank okay. dat u ons even te woord wilde staan. Okay, dank. Vijf voor half tien geweest, nog even naar Utrecht, naar de provincie Utrecht. Want de provincie, op deze dag van de provinciale Statenverkiezing, zet alle rotondes op de provinciale wegen te huur. Bedrijven mogen daar reclame op maken in ruil voor het groen onderhoud. En de animo is enorm. Heel veel bedrijven blijken een eigen rotonde wel te zien zitten. Bedenker van het plan is de gedeputeerde Remco van Lunteren. Een aardige manier dachten wij om, uh, ja, uh, om bedrijven de mogelijkheid te geven zichzelf te presenteren en voor ons om op onderhoud te besparen. Hmm. Zouden Marcel en ik ook een rotonde kunnen huren met een mooie <laughs> ja. foto van ons samen erop? Ja? Uh, kan altijd als we dit een beetje leuk passend uh, bij, uh, uh, ja, bij de weg kunnen aanleveren. Dus als je ja, een beetje op een leuke manier daar staat dan is dat allemaal prima. Oké okay. en dan moeten we daarna met, met hark en schaar aan de slag begrijp ik. Dat is wel de bedoeling dan. Ja. Dus daarom zijn meestal hovennieuwsbedrijven hierin geïnteresseerd. Oh, okay. ja. En wat kost dat als wij er een huren? Uh, dat kost in principe niets. Het enige wat dus gedaan moet worden is zorgen dat dus die rotonde op een goede manier wordt, aan, uh, ja, wordt aangelegd. Dus dat je daar wat op laat zien. Ah, ja. En uh, mag je daar, daarvoor in de plaats mag je dan dus een klein bordje erbij zetten. Dat je dus die rotonde schoot, oh, als het ware. Een klein bordje? Ja, het is, het is niet de bedoeling dat we hele billboards neerzetten. Oh hoe nou, dan doen we um, het niet. Uh, nee, maar kennelijk zijn er toch een heleboel bedrijven die dat wel doen. Um, uh, we hadden in eerste instantie het idee om hier eens mee te experimenteren. Maar toen dit uh, nieuws gister naar buiten toe ging, uh, toen, uh, ja, eigenlijk de hele dag heeft de telefoon uh, roodgloeiend gestaan, heb ik gehoord. Um, dus uh, we hebben inmiddels, uh, ja, om twaalf uur stond geloof ik teller al op tien. Ja, kijk eens uh, dus uh, we hebben de 61, uh, dus dat gaat goed. Het moet natuurlijk wel verkeersveilig zijn, kan ik me zo ja. voorstellen, meneer Van Lunter. Dus vandaar ook dat dat het bordje niet te groot mag zijn. Ja, inderdaad. Want we hebben wel gezegd van uh, laten we het wel allemaal een beetje, uh, beetje beschaafd houden. En uh, ook uh, veilig, want je wil niet uh, dat, dat mensen uh, uitgebreid hele teksten gaan lopen lezen. Op nee, dat mensen afgeleid worden. En, precies. Nee. Ja. Dus we hebben, uh, we hebben daar, dat is eigenlijk de belangrijkste restrictie, maar we hebben wel gezegd gewoon we kijken van geval tot geval van uh, bedrijf die ze aanmelden, van wat willen ze precies. En wat kunnen we doen? Nou, dan, uh, uh, ja, en op die manier besparen wij dus onderhoud uit. En dan ja. hebben we ze op een leuke manier kunnen zichzelf ze presenteren. Ja, maar meneer Van Lunteren, u kunt toch dan niet te veel gaan snoeien... in de bordjes en de teksten? Want die bedrijven willen er wel iets voor terugzien natuurlijk. Ja, klopt. Maar daarom hebben we ook gezegd... van we gaan niet, uh, uh, zoals we dat normaal als overheid heel erg goed doen... dat we dit weer helemaal vol in regels uh, gaan vastschieten. Ja. Gewoon gezegd, we kijken van geval tot geval wat iemand uh, aan wil bieden. En we kunnen dus ook per geval gewoon besluiten... Uh, uh, of we wel of niet in zee gaan met het ja. betreffende ondernemer. Ja, en als we nou een grote struik planten in de vorm van een grote 1, <laughs> hoe ja. hoog mag die dan zijn? Nou, als, als, het, als dat het idee is, dan mag die net zo hoog zijn, want dat is dan een, een oh. leuke manier van, uh, van jezelf uiten. Dus dat, dat kan. Oh, Oké, okay. dus ja, maar goed. Als je maar wel goed uitzicht dus hebt ja, als op de andere verkeer. Als, als je gewoon over de beton heen mag zien, maar. En het, ja, als, je, als je kijkt hoe sommige rotondes op dit moment daar staan ook hele kunstwerken en alles oh ja. op. En dat gaat ook allemaal prima. Hmm. En wanneer kunnen we de eerste rotondes verwachten? Uh, wij, hadden, wij wisten dat er in ieder geval al een ondernemer geïnteresseerd was. En daarom zijn we er eigenlijk toe mee begonnen. Uh -huh. uh, nou, we verwachten dat we dat binnen eigenlijk een maand of twee, drie, dat we die in uh, Montfort gaan zien. Kijk eens aan, in Montvoort. Ik stel voor Marcel een grote struik in de vorm van Marcel Oosten. Zo'n lange ranke, prachtige struik. Ik, dacht, mee, ik dacht dan meer aan een slanke Den. Het is bijna half tien, einde okay. van dit NOS-Radio. Eén journaal in de vorm van. Zijn een goedemorgen. Goedemorgen. Verkiezingen, bij jou. Ja, er is een Ook? wethouder in Rotterdam. Die is van de Partij van de Arbeid en die heet Dominique Schreier En die is buitengewoon nijdig op het kabinet. Want het kabinet wil financiële extraatjes voor de minima afschaffen... zodat ze een baan gaan zoeken. Het internationale Rode Kruis is de wanhoop nabij... omdat ze niet de hulp kunnen bieden die ze willen aan de Libische grens... met die uh, vluchtelingen. En um, eerst Turks leren, dan pas Duits. En vooral niet assimileren. De Duitsers nee. staan op hun achterste benen... na uitspraken van de Turkse premier. Daar is hij weer, Erdogan. Dat er meer zo meteen. In Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws door het Radio 1. Het NOS journaal. Minister Donner vindt dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... te veel is gedomineerd door landelijke politieke thema's. In het Radio 1-journaal zei hij dat hij begrip heeft... voor het feit dat het belang van de Eerste Kamer een rol speelt. Maar hij vindt dat er genoeg zaken in de provincie spelen... die belangrijk zijn voor de kiezers. Voor de stembureaus in de stations Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal... staan lange rijen mensen in Amsterdam... kon al om half zeven vanochtend worden gestemd voor de Provinciale Staten. Volgens de voorzitter van het stembureau op het station liep het meteen al storm. Ook in Utrecht hebben al honderden mensen gestemd. Kan vandaag op 50 stations worden gestemd. En bouwbedrijf Heijmans heeft na twee jaar van fors verlies weer winst geboekt. Het top 2 twee na grootste bouwbedrijf van Nederland eindigde 16 miljoen euro in de plus. In 2009 was er nog een verlies van 40 miljoen. Heijmans realiseerde de winst vooral door kostenbesparingen en efficiënter werken. De omzet bleef teruglopen en ook het aantal opdrachten nam af. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB, verkeersinformatie. De ochtendspits is wel voorbij. Er staan nog wel een paar korte files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Grooimeer en Blarikum, 3 kilometer. De A8 Zaandam richting Amsterdam voor knoopend Koenplein 3. Ook 3 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar bij knoopend Raasdorp. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort, 4 kilometer. Dit is Radio 1. Aero. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Afschaffen financiële extraatjes voor minima is asociaal. Vindt een Rotterdamse wethouder. Integratiedebat in Duitsland leidt op naar uitspraken van de Turkse premier Erdogan. Noodroep van het Internationale Rode Kruis aan de strijdende partijen in Libië. En het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is 2,5 over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Os. Hun laatste wanhoopsbrief van bezorgde organon medewerkers Ze doen een klemmend beroep op Merck MSD om Organon alsnog te verkopen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Financiële extraatjes die gemeente geven aan minima moeten verdwijnen. De bedoeling is dat mensen zo worden gestimuleerd om dan naar werk te zoeken. Althans, dat wil het kabinet bij monden van de um, staatssecretaris... De Krom, en daar is de Rotterdamse wethouder... Dominique Schreijer van Werk en Sociale Zaken nogal leidig over. Waarom, meneer Schreijer? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het betekent voor de Rotterdamse situatie... dat zo'n ja, zo 20.000, 25 25.000... Uh, uh, huishoudens, dat u dus het recht wat ze hebben op, uh, op een aantal uh, bijdragen die ze hard nodig hebben, dat ze die in één klap uh, kwijtraken. Ja. En uh, ja, dat vinden wij gewoon uh, zeer onverstandig en uh, niet sociaal. Nee, en om wat voor een soort extraatjes gaat het dan? Het, uh, het gaat onder andere om uh, de bijdrage aan de aan de Rotterdam pas. Het gaat om één uh, voor, voor uh, moment, wat is de Rotterdam pas? Oh, dat is een, een pas zoals veel gemeenten die kennen uh, voor uh, uh, allerlei uh, om allerlei voorzieningen en uh, en uh, zoals? Uh, musea, uh, Blijdorp en dat soort zaken. De dierentuin en de... het museum. Ja, bijvoorbeeld. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de bijdrage aan de, aan de sports, sportverenigingen of uh, cultuur, les bij de muziekschool. Het gaat om uh, de oudere toeslag, het gaat om uh, kwijtscheldingen. Ja, dat, dat loopt behoorlijk in de papieren als je dat kwijtraakt en een, uh, en een laag inkomen hebt. Mm, ja, hoeveel mensen gaat het? We hebben zo'n 64.000 huishoudens die uh, gebruik maken van het Rotterdamse uh, armoedebeleid. Dat zijn mensen die, uh, die niet meer verdienen dan 120% van het wettelijk minimumloon. Mm -hmm. En het kabinet wil dat fors, uh, fors verlagen. Nou, naar 110 Dus 10 procent naar, naar 110 van het sociaal minimum. Uh, dus dat is fors minder. 110 van het sociaal minimum, dat is ietsjes meer dan bijstandsniveau. Ja. En wij zitten op 120 van het uh, wettelijk minimumloon. Dus dat ja. zit, uh, zit fors hoger. En vandaar dus ook dat zo'n zo 25.000 mensen in één klap... Dat uh, zouden kwijtraken. Ja. En als je dat bij elkaar optelt, uh, is, dat, is dat echt erg veel. Ja, nou is de gedachte van het kabinet hierachter, dat als je boven het uh, sociaal minimumloon zit, zal ik maar zeggen, uh, dat je dan ook niet zo snel naar een baan gaat zoeken waar je het sociaal minimumloon voor krijgt. Want dan is die uitkering voordeliger, en dan krijg je namelijk meer geld, namelijk van ons allemaal, van de belastingbetaler. En dan is de prikkel om te gaan werken een stuk kleiner. Ja, met, met deze maatregelen treffen ze vooral mensen die al werken. Want namelijk uh, ouderen uh, met een kleine AOW, die, uh, die maken fors gebruik van, uh, van deze regeling. Mensen maar ook, met een AOW mensen... werken niet meer, wanneer of toch niet? Ja, nee? ja. En, en als die dus 120% van het wettelijk minimumloon, als ze eronder zitten, en dat zijn veel ouderen met een klein inkomen, ja. dan komen ze dus Rotterdam in aanmerking voor, voor dit soort financiële regelingen. Ja. En die raken ze dus kwijt. Uh, het, het tweede is werkenden met een uh, heel laag inkomen, ja. uh, ook die maken gebruik van onze regeling uh, en die zouden het ook kwijtraken. Mensen met een buitenzijd het zijn er zo'n uh, zo 30.000 Rotterdam die hiervan gebruik maken, maar meer dan de helft van de mensen die van deze regeling gebruik maken, dat zijn mensen die of ouders zijn, dus die kunnen helemaal niet meer werken, dat hoeft ook niet, of het zijn mensen die werken maar die een heel laag inkomen hebben. Dus ja, het bestrijden van de inkomensval, dat zegt het kabinet. Maar dat, dat, dat is helemaal niet waar. Het is gewoon een ordinaire bezuiniging. Nou, het is in ieder geval voor, meer, het, voor, voor de meerderheid van de gevallen in uw gemeente niet het geval. Um, Klopt. Maar in sommige gevallen uh, is het misschien wel zo. Ja, daarom zeggen we zeggen de gemeente ook in Rotterdam voorop... laat de gemeente nou zelf bepalen hoe ze het lokale armoedebeleid invoeren. We hebben een gemeenteraad die daar uitgebreid elk jaar over discussieert... Uh, dan kan je het echt op, ma op maat snijden van de, van de bevolking van een stad. Uh, wij hebben uitgezocht dat, uh, dat werkenden met kinderen en dat ouderen, uh, dat die in Rotterdam gewoon erg kwetsbaar zijn voor het uh, rond moeten komen met weinig geld. En daar hebben wij dus ons armoedebeleid op, uh, op afgestemd. En ja. gaan er nou niet als Den Haag gewoon uh, als een uh, olifant door de porseleinkast heen. Nou ja, dat is dan weer rechtsongelijkheid, vinden ze in Den Haag. Uh, nee hoor, nee, nee. We hebben natuurlijk een, een gemeenteraad met 45 mensen die daar, die daar heel secuur naar kijken. En dat is, uh, dat is opgebouwd. Dat is geld wat het kabinet uh, in het verleden altijd gegeven heeft met het oogmerk om daar... Zelf mee te bepalen hoe je dat invult. Als het maar te gunsten komt aan mensen die rond moeten komen met weinig geld. Ja. Uh, en dat is echt iets wat je aan gemeenten moet overlaten. En waar je in Den Haag niet uh, mee moet bemoeien. Nee. Goed, nou bent u uh, niet de enige wethouder in Nederland die gaat over werk en sociale zaken. Hebt u contact met uw collega's gehad en vinden die hetzelfde als wat u vindt? Het uh, merendeel wel. Ja hoor, je zult, zult er altijd wel al eentje vinden die zeggen van nou, het is wel goed als dat landelijk uh, bepaald wordt. Maar bij de grote gemeenten, ja. waar, waar je echt praat over tienduizenden mensen die rond moeten komen voor weinig geld. Ja. Daar zullen ze echt zeggen van laat ons dat nou bepalen. Ga in Den Haag nou gewoon dingen doen die goed zijn voor het land. En ja. laat de gemeente nou bepalen wat goed is voor de mensen in de stad. Goed, als de meerder, meerderheid van de wethouders in Nederland van sociale zaken dit geen goed plan vindt. Gaat u dan gezamenlijk optrekken, een manifest schrijven, handtekeningen verzamelen. Goed. Nou, zoals u waarschijnlijk weet is uh, met het kabinet uh, wordt op dit moment tussen de gemeente uh, en uh, de staatssecretaris flink uh, geroddebold over uh, ja, de onderkant van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ja. Nou, hij had in februari daaruit willen zijn en nou hij staat nog lang niet. Uh, het, alles wat hij voorstelt met de waaring, met de arbeidsgehandicapten, met de kortingen op de bijstand, daar komt dit ook nog bij. Nee, hij gaat er geen akkoord over vinden. En uh, wij waarschuwen, hem ook als, als hij uh, zijn plannen doorzet, dan, dan wordt het één grote puinhoop. Wat uh, wordt dan één en... grote puinhoop? Ja. Wat? Ja. ja. Wat? Uh, de uitvoering van de sociale zekerheid. Hij, uh, hij staat niet alleen voor om, uh, om de bijzondere bijstand om dat uh, terug te brengen, 110% uh, sociaal minimum. Hij staat ook voor om flink tekorten op de, op de uitvoering van de, de wet uh, sociale werkvoorziening. Ja. Uh, de tekorten op uh, het aan het werk krijgen van de mensen met een waar jong uitkeren, de jong gehandicapten, ja. het participatiebudget, dat is de budget voor taal en inburgering, en mensen weer aan het werk krijgen, ja. 400 miljoen per jaar gekort, minder geld voor de uitvoering van de bijstand. Ja. Als je dat bij elkaar optelt, dan praat je over zo'n uh, zo 500.000, 600.000 Nederlanders, ja. echt een, een groot aantal Nederlanders, die eigenlijk gewoon naar huis worden gestuurd met minder geld en die wij niet meer aan het werk kunnen krijgen. Ja. En uh, ja, dat is waar hij op dit moment aan werkt, uh, ja. in het kabinet. Maar Goed, mijn vraag is eigenlijk wat, wat u gaat doen. Mijn vraag is eigenlijk wat, wat u gaat doen. Ik bedoel, gaat u dan dreigen om uh, zijn beleid niet uit te voeren? Nou, het, het, als het gaat om nieuwe regelingen die hij naar de gemeente wil uh, decentraliseren. Het kabinet wil een aantal uh, regelingen in de sociale zekerheid decentraliseren naar de gemeente toe. Ja. Daarvan heb ik in een persoonlijk gesprek uh, tegen hem gezegd van... als, als u dit uh, aan mij vraagt om uit te voeren en ik weet dat dat volstrekt verkeerd gaat uitwerken... en wij mensen niet op een goede manier kunnen ondersteunen... dan kunt u het maar beter zelf blijven uitvoeren in plaats van dat u verantwoordelijkheid bij de gemeente legt. Want ik weet bij voorbaat dat dit misgaat. Ja, maar... ja, en als ik, als ik verantwoordelijk word gesteld, dan zal de gemeenteraad ook ...zeggen van beste wethouder, waarom maakt u er zo'n potje van? Ja. Maar dan, met andere woorden, het kabinet wil de zaken aan u gaan delegeren... ...en u zegt dus, want dat impliceert u in ieder geval... ...met de voorgaande zinnen die u net hebt uitgesproken... Ja, ...als dit doorgaat, als het kabinet die extra financiële extraatjes gaat schrappen... ...dat u dat wij gaat uitvoeren? Als het gaat om het schrappen van... De...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 Dominique Schreier, wethouder in Rotterdam. Ik dank u wel. Hebt u trouwens al gestemd vandaag? Ik ga zo meteen stemmen, jazeker. Op wie? Ja, Partij van de Arbeid. Goh, wat verrassend. Hij Goed. Veel plezier vandaag. Ja hoor. Hartelijk nou. dank, dag. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. De bedreigde Siberische tijger heeft steeds meer genetische afwijkingen en dat komt door inteelt. Hoeveel dieren zijn er eigenlijk nodig om de populatie gezond te houden? Het antwoord komt van Dirk Jan van der Kolk, die is manager dierverzorging van Oude Hans Dierenpark, dat deelneemt aan het fokprogramma programma voor Siberische tijgers. Voor een gezonde populatie in gevangenschap, maar ook in de natuur... hebben ze het wel eens over een, een, een beginaantal van rond de duizend dieren. Maar kom je bijvoorbeeld, zoals bij de Siberische tijgers... waar we op dit moment over spreken, op 300 dieren in het wild... en dan ook nog versnipperd in verschillende gebieden... ja dan wordt natuurlijk het probleem steeds groter. Want dan heb je wel dat neefjes, nichtjes, ooms en tantes... elkaar in de natuur tegen kunnen komen, dan krijg je inteelt. En dat is op dit moment ook het grootste probleem... bij dieren die uh, aan het uitsterven zijn... Dat is eigenlijk die dieren zichzelf laten uitsterven omdat uh, ze gebreken gaan vertonen. Uh, in gevangenschap is dat nog wat anders, want daar zit er een, een fokcoördinator boven vanuit uh, EASA. En EASA is de Europese dierentuinvereniging. En die fokcoördinator die monitort dus heel erg nauwkeurig uh, welke dieren naar welk park gaan. En die probeert dus om die genetische variëteit, zoals dat met een mooi woord heet, om die zo hoog mogelijk te houden. En het is dus ook niet zo dat een dierentuin zelfstandig kan beslissen... naar welk park eh, bijvoorbeeld jonge tijgers of ijsberen gaan. Dat komt allemaal vanuit die voorcoördinator. Ja, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw minuut Ranking de Nieuws. Terug nu naar Os. Voor Heerkomst laat iemand iets voorlezen. Dear Mr. Frazier, it was with great disbelief that we learned on February 16, 2011, dat you have stopped the business development process for MSD Organon. Ja, Medewerkers van Organon die roepen in deze brief de CEO, de baas van merk, op om terug te komen op het plan om het overnameproces te staken. In Os, bij Organon, bij de blauwe wand, typisch kenmerk hier in Os. Wat staat er in de brief? Nou, in de brief staat dat wij hebben vernomen dat het, uh, het plan wat ontwikkeld is door uh, de, de OR hier en uh, nou ja, alle betrokken partijen, waar de, waar, dat dat plan iets heeft opgeleverd en dat uh, dat niet, wil, niet uitgevoerd gaat worden door uh, meneer ja. Frazier en, en zijn mensen. Ja, is deze brief nu een soort laatste wanhoopspoging? Nou, nee, zo... Oh. <coughs> Zo zie ik dat niet. Uh, ik denk dat het een, een, een, een volgende stap is in een, in een poging om het Amerikaanse hoofdkwartier te bereiken. Ik denk, het, het, het nuttige van deze brief vind ik ook dat het een, een persoonlijke brief is. Het is persoonlijk aan Fresier gericht. Het doet ook een beroep op hem als mens om eens uit de abstractie van zijn directiekamer te treden. En eens te kijken wat, wat er nu echt gebeurt met alle maatregelen die hij denkt te moeten nemen. Ja, Merck die luisterde niet naar de directeur hè, van Organon, niet naar de raad van bestuur. Denkt u dat de CEO nu wel naar u zal luisteren? Nou ja, laten we het hopen. Um, uh, de, de, er wordt een rechtszaak aangespannen. Um, waarvan ingewijden beweren dat hij een goede kans van slagen maakt. En dan zal hij op een gegeven moment moeten luisteren naartoe. Dan moet hij terug naar de onderhandelingstafel. Ja, vrijdag, dan dient dat kortgeding. Waarin personeel en commissarissen van Orgonon aandringen op hervatting van het verkoopproces uh, voor het uh, bedrijf. Waarom hebben jullie dat proces niet even afgewacht? Nou, wij vonden dat het nu belangrijk was om aan te geven dat wij wel degelijk achter het plan staan wat de OR uh, samen met uh, Merck heeft ontwikkeld en de MSD ons hier. Dus uh, dat is nu belangrijk om aan te geven. Ja, Nicole van Straaten, voorzitter van de ondernemingsraad. Met de overname kunnen duizenden ontslagen voorkomen worden. Organom blijft dan behouden ook voor de Nederlandse kennis-economie. Uh, um, ja, er zijn... Er is interesse van andere bedrijven, hè? eentje is al afgekerst, het Zuid-Afrikaanse Aspen. Maar nou, er is ook een Nederlandse partij geïnteresseerd, hè? Pantarhai, Bioscience uit, uit Zeist. Is dat een interessante partij voor jullie? Nou, we hebben steeds gezegd gedurende dit proces dat we geen commentaar geven op namen van wat voor partij dan ook. Uh, zeker in het licht van uh, de rechtszaak die nog dient, uh, hou ik uh, me daar nog even aan. Dus ik heb geen commentaar op welke partij dan ook. Ja, oké, okay, maar er is wel uh, interesse geweest, hè. Um, de... Hoe, wat steekt erachter, denkt u? Waarom zal uh, MSD zo'n overname niet toelaten? Nou, ik wil het nog even anders zeggen, want er is niet interesse geweest. Er is interesse. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom we naar de rechtbank gaan, om juist te bewerkstelligen dat alsnog zo'n deal wordt gesloten. En waarmee overigens niet alle ontslagen gaan worden voorkomen. Hè? Dus duizenden ontslagen voorkomen, dat kunnen we helaas niet. Uh, maar er is nog steeds interesse. Ja, is er nog hoop hier in het bedrijf? Er is altijd nog wat hoop. De tijd begint te dringen. U kunt zich voorstellen dat medewerkers uh, dit lange wachten wel een beetje moe aan het uh, worden zijn. Maar ik hoor nog steeds uh, hoop. Ja, en nu is het zo dat het ontwikkelen van de regionale economie... is ook nog een belangrijke taak van de provincie. Hè? Verkiezingen zijn vandaag. Uh, dat zal geen invloed meer hebben. Hè? Maar wat zouden mensen moeten stemmen? Nou, ik, heb, ik kan mensen niet adviseren wat ze moeten stemmen. Ik heb de afgelopen weken en maanden gezien dat zowel mensen van uh, CDA, zoals minister Verhagen, uh, ook de oude minister-president en uh, oude minister uh, Van der Hoeve zich ontzettend hebben ingezet. Aan de andere kant ook minister-president Rutte heeft zich ingezet. En zelfs ook gewoon onze provinciale staten hebben zich heel erg hard gemaakt onder leiding van Lili Jacobs van de P van PvdA. Ja, allemaal te vergeefs, hè, tot nu toe. Nou ja, jullie brief dan misschien nog, de laatste regels, zou je die nog even voor willen lezen? Ja, dat wil ik graag doen. Um, it has become clear that Merck does not see opportunities to include our work in its company strategy. Company does. Oké, okay, de allerlaatste zin dan. Let us do what we do best, helping people and be well. Ja, de laatste regels van de brief waarin de werknemers een klem klemmet beroep doen op Merck om het besluit te heroverwegen en of het dat uithaalt, dan moeten we afwachten. Vrijdag dient het kort geding. Vanuit Os was dat Roy Herkens. Straks, de gemoederen in Duitsland lopen hoog op naar uitspraken van de Turkse premier Erdogan. Die vindt namelijk dat Turken in Duitsland vooral niet moeten assimileren. Eerst nu het goede nieuws. Positive Nieuws Network. Dag inwoners van Gelderland. Hallo, Henny Selhorst lijsttrekker voor de Gelderse Centrum democraten Ontzettend moedig dat u uh, naar de studio bent gekomen voor dit gesprek. Stelt u zichzelf even voor aan de luisteraars. Ik ben Henny Saloors van de Gelderse CD. Wat is het, uh, uh, ja, hoe moet ik dat formuleren, het uitgangspunt van uw partij? De partij staat voor gelijkwaardigheid en eerlijkheid van de bevolking. Mm -hmm, ja. Wij zetten ons de komende vier jaar in voor onder andere totale immigratiestop aan daklozen stop. Ja, immigranten en daklozen, uh, uh, ja, daar wilt u vanaf. Geldt dat voor de hele provincie Gelderland? Voor de hele provincie. Meneer Selhorst, uh, ik snap dat het uh, moeilijk is... en het is natuurlijk niet in één zin te vangen... of in een ordinaire one-liner. Maar zou u een poging kunnen doen uh, ons te vertellen wat u nou ja, politieke drijfveer is? Ik heb in de loop der jaren veel onrecht gezien. Ja. En zou u, ik snap dat dat lastig is en gevoelig ligt... aan kunnen geven wat dat voor onrecht was dan? De hele provincie. Mooi. En dat, ja, enorme onrecht. Uh, hoe bent u van plan... Uh, dat te lijf te gaan. Wij zetten ons de komende jaren vier jaar in... voor onder andere totale immigratiestop en daklozenstop. Dat betekent dus eigenlijk um, dat daadkracht... een van uw sterke punten is. Al jaren wordt er beterschap aan veranderingen beloofd. Maar niemand had eigenlijk ja, de oplossing uh, in handen. En die heeft u nu wel. Met creatieve en duurzame oplossingen pakken we op... wat de gevestigde partijen hebben laten vallen. Mm -hmm. En dus zegt u nu eigenlijk wat iedereen in Gelderland al jaren denkt. Zo simpel is het. Totale immigratiestop en daklozenstop. U wilt dat toch ook? Uh, ja, ja. Alleen ik heb het nooit durven zeggen en... U durft daar gewoon vooruit te komen. De CD denkt met u mee. Ja. Ja. Wilt u veranderingen? Ja, ik wil uh, heel graag veranderingen, meneer Selhorst. Dan op 2 maart gelderse CD. Henny Selhorst, lijsttrekker uh, van de Centrum Democraten in Gelderland. Zou u zich. Tot slot nog even willen richten misschien tot de inwoners van uw provincie. Dag inwoners van Gelderland. Bre Brenger van het goede nieuws was carl Johan De Zwart. <middels>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 Celui qui a mal tourné van Renault was dat. Het is zeven minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Duitsland, waar de Turkse premier Erdogan het integratiedebat weer flink heeft doen oplaaien. Tijdens een toespraak voor Duitse Turken riep Erdogan hen op niet te assimileren en hun kinderen vooral eerst Turks en dan pas Duits te leren. Duitse politici zijn woest. Rob Zavelberg in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe woest zijn ze? Nou, toch wel behoorlijk. Ze zijn uh, onaangenaam verrast, natuurlijk, uh, dat Erdogan ja, Duitsland eigenlijk gebruikt voor zijn uh, verkiezingscampagne. Er zijn uh, deze zomer verkiezingen in, uh, in Ankara en Turkije ook. En uh, ja, de premier Erdogan wil natuurlijk herkozen worden. Ja. Iemand als uh, Tilo Sarrazin, dat is de meest bekende islamcriticus in, in Duitsland. Uh, ja, hij werd ontslagen bij de Bundesbank vanwege zijn. Uh, Denkbeelden en uh, is toch, ja, hij heeft miljoenen boeken uh, verkocht met een uh, kritisch standpunt over de islam. Ja. Ja, die zei dat de Erdogan zich vooral niet moet inmengen in Duitse uh, binnenlandse aangelegenheden. Nee. Want even voor de duidelijkheid Rob, hij was dus in Duitsland? Ja, hij was in, uh, in Op Düsseldorf. Op bezoek bij Merkel? Zo'n 10.000 Turken in een, in een hal, een enorme show met uh, veel harde muziek en uh, ja, toch, toch een vrij nationalistische show uh, gehouden. Ja, is het gebruikelijk dat een buitenlandse regeringsleider campagne gaat voeren in het land van een ander? Nee, dat is zeer, zeer ongebruikelijk. En daarom zijn de Duitsers absoluut ook niet blij daarmee. Uh, dat was ook een beetje het geval toen Geert Wilders bijvoorbeeld naar Berlijn kwam... om daar uh, een anti-islampartij uh, helpen op te, te richten. Dus is natuurlijk geen regeringschef, maar wel een buitenlandse politicus. En ja, Duitsers uh, zijn daar niet zo blij mee. Ja, ik kwam eigenlijk naar Duitsland voor een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Merkel. Hè, en om iets met computers uh, uh, te gaan doen, geloof ik? Nou ja, um, vandaag uh, is ook nog in Hannover de grootste computerbeurs ter wereld. Dus een, uh, een grote aangelegenheid, uh, de C-Bit in Hannover. En uh, ja, Turkije is dit jaar daar het gastland, het partnerland. Uh, er worden belangrijke zakendeals daar gesloten. En uh, Erdogan kwam ook eventjes op bezoek. Niet alleen om Angela Merkel natuurlijk een handje te schudden. Uh, en om zijn landgenoten te zien, maar vooral ook uh, ja, om Gerhard Schreuder te ontmoeten, daar voor, de voorganger van, uh, van Merkel als kanselier. En Schreuder woont in Hannover en was vooral ook een uh, voorstander van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie in, in tegenstelling tot, uh, tot Merkel. Ja, nou ja, die uh, standpunten, de inname zou ik maar zeggen van Merkel zal nu helemaal niet meer veranderd zijn, uh, lijkt me zo. Uh, die ontmoeten elkaar dus nog op die beurs daar Merkel en Erdogan? Nou, dat is al dat is al gebeurd en uh, ja dat was natuurlijk een beetje uh, moeizaam omdat Merkel absoluut niet blij is. Uh met datgene wat, uh, wat Erdogan gedaan heeft. Het is de nee. tweede keer dat hij nu uh, ja, zo'n show heeft gehouden, een vrij nationalistische show, waarbij hij zegt van, uh, dat de Turken zich uh, niet mogen assimileren, dat ze zich niet te veel moeten aanpassen en vooral in eerste plaats Turks moeten praten in plaats van Duits. Ja, dat valt zeer slecht in Duitsland. Bijvoorbeeld de regeringspartij CSU uit Beieren, ja, die willen nu al de Turkse ambassadeur op het matje roepen. En ook ja. de liberale regeringspartij FDP, uh, die heeft laten weten dat dit niet te accepteren valt en dat ook de Duitse soevereiniteit, is geschonden. Juist, en dus wat gaat er dan gebeuren? Is Erdogan de volgende keer nog welkom? Of heeft Merkel tegen hem gezegd, vriend luister eens even, volgende keer hou je gewoon je klep dicht? Ja, goede vraag. Kijk, de betrekkingen tussen Duitsland en Turkije die zijn te belangrijk om over deze dingen te vallen. Ik bedoel, op politiek, cultureel niveau, economisch en ook militair gebied is Turkije echt onmisbaar. Niet alleen voor Duitsland, maar voor het hele Westen. Uh, dus als handelspartner, maar ook als uh, ja, democratische land in, in het Midden-Oosten, zeker in, uh, in deze tijd... En uh, ja, bij zo'n grote handelsbeurs, ja, daar kan Merkel eigenlijk niet, uh, niet laten weten van, uh, dat hij de volgende keer niet, niet welkom is. Maar uh, achter de schermen zal het uh, ja, er toch wel uh, enige harde woorden zijn gevallen. Ja, boos voor de bühne of gaat het verder dan dat? Nee, het gaat zeker verder dan dat. Kijk, um, Merkel uh, ja, is, is uh, dochter van een, van een dominee en uh, haar partij is een christendemocratische partij. Ja. En zij vindt dat Turkije uh, niets in de Europese Unie te, te zoeken heeft, omdat de Europese Unie op, ja, zeg maar. Um niet op de islam, maar op joods christelijke tradities is gebaseerd. Ja, op de communistische tradities gegrondvest. Uh, Goed. En, ja, daarmee uh, is er toch, toch een echte verschil met, met Erdogan. En uh, ja. zij Rob. bijvoorbeeld. Ja. We moeten het hierbij laten vanuit Berlijn. Je hebt ons bijgelicht daarover het bezoek van Erdogan en zijn uitspraken. Zometeen, het Rode Kruis is bang dat het geen hulp meer kan verlenen in Libië. Zometeen. De stemming van Nederland.